Jan van der Putten met het NOS-journaal. De werkloosheid gaat steeds sneller omlaag met ongeveer 13.000 per maand. Vorige maand zaten 510.000 mensen zonder werk. Het CBS meldt dat minder mensen hun baan kwijtraken en dat het aantal werklozen dat een baan vindt hoog blijft. De werkloosheid daalt vooral onder 45-plussers. Minister Asje van Sociale Zaken noemt het allemaal goed nieuws. Hij vindt het belangrijk dat vooral ouderen aan het werk blijven en zich bijscholen. Nederland heeft nog eens 15 mensen op de nationale terrorisme-lijst gezet. Volgens minister Koenders zijn ze betrokken bij terroristische organisaties, vooral in Syrië en Irak. De lijst bestaat nu uit 76 Nederlandse terreurverdachten en drie organisaties. Ze kunnen geen gebruik maken van hun bankrekeningen en hun creditcards.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 Steeds meer varkens, koeien en kippen worden diervriendelijker gehouden. Dit jaar vallen 26 miljoen dieren onder het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Dat is ruim een kwart meer dan vorig jaar, maar nog altijd weinig vergeleken met het totaal aantal dieren dat voor consumptie wordt gehouden. De Dierenbescherming zegt dat Nederland wereldwijd wel voorop loopt. In Duitsland is 40.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept... dat vermoedelijk was bestemd voor de Nederlandse markt. Het vuurwerk werd gevonden in bunkers in de buurt van Kleef... vlak over de grens bij Nijmegen. Ook is bij huiszoekingen in onder meer Nieuwegein en Vianen... 2500 kilo in beslag genomen. Drie vermoedelijke handelaren zijn aangehouden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Out. Oké, okay. dat oppakken. Wat? Ja, praten. ja, we gaan praten. Uh, uh, de, de muziek die laat nog even versteg ja. gaan. Maar lieve mensen, hartelijk welkom. Dit is het programma Goedemorgen, Zandvoort. U uh, hoort het waarschijnlijk al, mijn naam is Pieter Joustra. En we maken het er een leuk programma van. Want tegenover me zit medepresentator Gerry Rutte. Goedemorgen, Pieter. Uh, en aan de techniek staat uh, Auke, uh, Auke Beuving.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 Niemand ja. die weet het. Ja, de gemeenteraad heeft besloten om de ambtenaren allemaal naar Haarlem te moeten. Uh, daarvoor komt de VVD hier langs. Ja. En die komen niet met één persoon, maar met de hele fractie, ja. heb ik begrepen. Zo. Belinda Geursen, Jerry Kramer en Martijn Hendricks. En dan wordt het wederom spannend, want dan krijgen we het onderwerp durfsport in Zandvoort. Ja, ja. ja. ja je moet wel wat durven ja. om te kitesurfen. en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 Voor het Sterrenbeeld, de Grote Beer. Dus ik zat al een beetje oh, in de, de... Ik zat, zat al goed, ik wist het nog maar de vorige keer. Uh, enerzijds heeft het te maken met het Sterrenbeeld, de Grote Beer. en anderzijds met de Noordenwind. En het Blaasorket. Octet, dus wind, hè, dat is van blazen. Dat, uh, nou ja, dat is ook, heeft daar dus ook mee te maken. En Septentrionis is opgericht in de Sterrenbuurt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 Muzici die bij ons langskomen. in die 16 jaar dat we nu al bezig zijn, hè, want dat is al ja, ja. 16 jaar. Eh, komen echt eigenlijk van over de hele wereld. Ja. Dat is. Eh, heel toevallig had ik gisteren. Eh, Jozefine Stoppelenburg nog aan de telefoon. Die belde, die ja, ja. was over uit Amerika. En die belde mij van, uh, goh, gaat het met klassieke Concerts? En uh, Wil ze weer wanneer kunnen wij we weer een keer met haar zus samen, de zusjes Stoppelenburg, ja. uh, in, uh, in jullie concertserie komen? En? Ik zeg, nou, dat zal waarschijnlijk 2018 worden, want 2017 hebben we al vol. Nou ja, echt wat? Ja, ja, ja, we zijn druk bezig met volgend jaar. En uh, 2017, nog op één toezegging na zitten we alweer vol. Dus het is, uh, ja, het is geweldig.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 ook uh, ja met een grote productie heb je meestal of een koor en orkest en dan is het hervormd dan is, is daar gewoon wat meer ruimte en uh, dan gaan we dus een, een uitvoering doen van de Missa Criolla van Ariel Ramirez en de Carmina Burana oh. met het groot klein en kinderkoor van de Voice Company Over hoeveel mensen praat je dan 140 man zo. Of ze ook alle 140 komen, weet ik niet. Dan maar zit de kerk al heb... vol. Huh? Dan zit de kerk al vol. <laughs> de kerk vol ja. Ja. Moet je laag gaan, hè? dat moet dan allemaal daar op het podium in de absis. Maar dat gaat wel lukken hoor. Dat, beetje bij elkaar op z'n Ja, uh, een Beetje zitten. lekker warm tegen elkaar aan, dat uh, <laughs> komt, komt allemaal goed. Komt goed. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere productie. Ja, dit, is, dit blijft, met, zeker met de Camino Burana...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 En de is die is gestart. al gestart? Ja. En waar kan je kaarten krijgen? Je kan Kopen. bij Kaashuis Tromp kaarten uh, krijgen. Klot. Je kan uh, kaarten krijgen door overmaken op de bank. En rekening. dat is bankrekening dat van Toos? Dat staat hier. Nee, niet mijn bankrekening. Oh. <laughs> nee, laten we dat maar niet doen. Oh. Bankrekeningnummer van Klessen Concerts. Ja. Dat staat hier niet op, maar dat maakt niet uit. Heb ik dat hier toevallig? Uh, ja, dat heb ik hier. Maar goed, het is wel heel erg uh, ingewikkeld ja. om uh, Jongens, ga lekker naar Peter Tromp en neem de lekker naar de Of bel mij en uh, dan reserveer ik de kaart. En mee. wat is jouw telefoonnummer, Toos? Dat is 06-518-538-14. Ja? Ja? Ik herhaal: 06-518-538-14. Ja.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 Dank jullie wel. En uh, luisteraars, uh, geniet ervan en ga morgen naar die kerk. Ja, Want uh, u gaat iets heel bijzonders... Al kom je uh, om... alleen maar om een kaartje voor de Carmina te nou, kopen. bedoel ik. Ja, <laughs> ja. Dank ja. Dankjewel gedaan, je wel voor je komst. En uh, veel succes. We kunnen nu luisteren naar La Fortuna. Een, uh, een stukje uit de Carmina. Mooi.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 Uh, over uh, tekort aan EHBO's in ja. Nederland. En ja, ja dat maar maakt je toch een beetje zorgen, ja. hè? Dat, uh, dat ze zeggen van, er kan van alles misgaan. Maar hoe zou dat nou komen eigenlijk? Ik, ik weet, een ja, ehbo cursus volg je toch voor een ander, niet voor jezelf, maar ja. om een ander te helpen. helpen ja. En uh, ik vraag me dan af: op scholen, onderwijzers, leerlingen, daar gebeuren ongelukken. Uh, sportverenigingen er gebeuren ongelukken. Overal. Uh, op de Britsclub, iemand kan oh, een harteval ja, krijgen, ja. wat dan ook. Wat doe je? Uh, wat doe je dan? En we weten allemaal 112 bellen. Maar dan houdt het op. Maar die 10 minuten dat iemand dat is een harteval heeft, uh, de ja. meet laat. Ja. Dus het is van levensbelang dat eigenlijk iedereen weet wat, wat hij moet doen en die moet doen.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 Ja, of gewoon op straat. Op straat. Ja. En, en iemand die krijgt een harteval, hoe zie je dat? Hoe kan je dat constateren? Of een verstikking, of wat dan ook. En wat moet je dan doen? 1 en twee zie je het wel goed. maar ja, Altijd goed. Maar je bent wel tien minuten te laat dan. Als uh, het een dus harteval het is. niet altijd op tijd natuurlijk. Nee, dat hè? is wel het in is ja. antwoord. De ambulance is er natuurlijk niet meteen. Hè? Dus nee. de eerste tien minuten moet je wel wat doen. Ja. En het is niet in paniek altijd... raken. Rustig, blijven. Ja. Ja, rustig maar, blijven. Maar wat dan?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 ga een cursus doen. En ja. neem nou even een praktijkgeval. In, ja. uh, uh, in de Louis Davidskeret, de blauwe trim... Uh, daar zijn verenigingen werkzaam. Uh, sommigen zijn een behoorlijk grijs Mannekoor. Uh, mannenkoor. Manne <laughs> laat hè, het over muziek hebben. Mijn vrienden. <laughs> Opeens is er een harteval. En ja. wat dan? De, ja. Ik weet dat er een AED zo'n zo uh, zo koffertje hangt. Ja, precies. En ik weet ook dat het mannenkoor echt top...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 Uh, EHBO te volgen? Nou, dat, is, of, uh, of dat is BHV, dat is bedrijfshulpverlening. Maar zit daar geen EHBO in? Nee, bij? dat doe je... Uh, Vrijwillig ook? Nee, nee, nee, zes uur levensredende handelingen. Oké. Okay. Dus dat is alleen maar reanimeren en ID-gebruik eigenlijk. En al het andere dus niet. Oké, okay, dus uh, wonden of uh, Nee, of, precies, of bombreuken, kneuzingen. Uh, nee. Dat mag je dan ook niet doen? Jawel, iedereen mag helpen, naar nou goed dunken. Ja. Tuurlijk, je mag je kind ook helpen, je moeder mag je helpen...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 Uh, en uh, ja, het ontbreekt alleen aan vrijwilligers om die allemaal op alle scholen dat te geven. Dat is het. Dus zijn ja. de onderwijzers van de, land van de scholen allemaal EHBO? Hebben ze een diploma? EHBO, nee, diploma? Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Per school moeten er één of twee BAV'ers zijn. En dat is voldoende. Volgens de wet. Ja, ja. maar zou het niet raadzaam zijn? Maar natuurlijk. Kijk, ik vind dat iedereen zijn EHBO moet halen. Ja, ja. en zeker als je met kinderen werkt. Ja. Uh, dat is wel ja. de doelgroep waar veel regelmatig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 val je goed op. En je kan overal zo doorlopen, zonder kaartcontrole. Ja, dat is ook weer een... Ja, doorlopen. nee, dat is een voordeel. Dan hebben die 200 euro er zo uit. Ja, dat ook. Ja, ja. Ja, Martine, kun ja. je eigenlijk ook een onderdeel uh, kun je volgen, zeg maar? Waar we nou, dit keer hadden. niet. Nu nee, is het echt een complete cursus. Oké, okay, want ik heb het nu over uh, reanimeren. Hè, ja. Omdat dat toch de laatste tijd toch heel erg... Ja. Ja,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 En jong kan je al mensen helpen? Dan ja, absoluut. Eh, dan. absoluut. Ja, hoor. En, en die, die jonge gasten zijn ontzettend goed te trainen. Die, die zijn zo enthousiast en welwillend. Dus ja, dat gaat als een trein. Ja. Dat betekent dat we ook oudere mensen nog kunnen gebruiken. hoor. bedoel, ja, niet alleen is, maar nee, jong, maar het is echt ja, ja. voor iedereen. Ja. En zit daar niet een, een, een, een, een, een maximum aan, aan, de, aan? Of Hoeveel mensen kunnen er die cursus volgen?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 Loop jij met een stok? Nee. Oh. Maar we... <laughs> heb jij een EHBO-diploma eigenlijk? Ik heb het laten verlopen, heel lang ik geleden. Ik ja, want je moet het elk de, jaar doen, hè? Bij ja, elke twee ja. jaar wordt hij bijge... ja, ja. weer bijgetekend... en dan kijken we of je nog competent bent, ja, ja. of nee. Dat heb ik ja. ook nooit meer gedaan. Dus. Zonde. Ja. Wanneer begint de, de cursus? De maandag na de herfstvakantie. Maandag 24 oktober, ja. op het Rode Kruisgebouw... dat is aan de Nicolaas Beetslaan. En dan twaalf maandagen van 8 tot tien. Ja. Kosten zijn 200 euro...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 Gezellig. Want het is niet van jou leuk, maar het is ook voor ons allemaal zondvoerders van belang. Ja, en voor het kruis fijn. Dat, uh, dat we in ieder geval op tijd zijn als er een ernstig ongeluk Absoluut. is. Absoluut. Want het gebeurt nog steeds. Op school, in de ja, vereniging. Ja, en dat zal ook niet ja. stoppen. Dat blijft altijd ja. gebeuren. Ik vind het heel belangrijk. Ik hoop dat zondvoerders weer veel EHBO'ers krijgt. Ik ook. Martine, enorm bedankt. En veel succes met de cursus. Ja, dank je wel. Dank je wel, Martien.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 Nee.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 Uh, uh, die die verovert heel Nederland. Ja. Uh, en misschien zelfs al buiten Nederland. Ja. Ze platen top 1. Uh, Wint alle prijzen ja, die er maar te winnen zijn. En daar zitten wij bij aan tafel. Ja. <laughs> Ik ga straks wel zijn handtekening vragen hoor. Ja, goed, Pieter, ja. <laughs> Want ja, uh, uh, uh, uh, dan kom je op een gegeven moment toch in de absolute top van de artiestenwereld terecht. Ja, en ja. je zit hij. Ja, Zo. <laughs> Ik heb er een jongen. Nou, ja, daar, daar is hij. Ja. Yves, hoe is het begonnen? Uh, nou, ongeveer drie jaar geleden. Hoeveel? Drie, drie jaar geleden. Toen ik... Uh, nou, het is eigenlijk... Je moet heel eerlijk zijn, het is iets, iets, iets langer geleden. Ja. Ik werd 18. Nou, ik ben nu uh, bijna 23. En toen ik 18 werd, zong ik voor het eerst eigenlijk uh, echt, uh, echt een liedje op mijn verjaardag. En waarom? Had... Kwam het opeens zomer op? Van nou, ja, ik ga ik, ik vierde mijn verjaardag in het. Ik had er een aantal mensen uitgenodigd en er was ook een, was ook een zanger. En, uh... Dat was in een etablissement in Zandvoort. Ja, de de in de Haldenstraat. Ja, klopt. Je mag niet klikken, maar. Ik was ja, het ja,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 pak gewoon een microfoon meer in een soort lallige bui. Uh, je had gedronken? Om, uh, ja, ja. Ik was, ja, ik had uh, gewoon werk, ik had wel wat op. Ja, dat mag als je jarig bent, of als ja, je achter duidelijk. wordt. <lacht> en zodoende ging ik dus, uh, ja, dus zingen. En toen kwamen ja, uh, daarna een aantal mensen aan me toe die zeiden van uh, nou, dat doe je best leuk. Ik had zoiets van ja, dat zal wel, weet je. Die waren ook dronken? Die waren ook dronken, ja. <lacht>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 Engelstalige, een beetje discoliedjes... die slaan altijd wel aan. Uh, je, je, je blijft en, uh, rustig... ongelooflijk uh, uh, ongelooflijk kort, zo'n sterren... maar je hebt met een heleboel mensen... al op het podium gestaan. Ja. Ja. ja, ik heb wel met heel veel mensen op het podium gestaan. Ja, ja, klopt. Nou, afgelopen, natuurlijk, afgelopen... begin september, toen ik de... Uh, prachtige, uh, ja, prachtige award mocht winnen... Uh, met onder andere Vertel. Marco Besaat... August Meewels...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 ik dacht er niet heel erg aan, maar. En toen, drie weken uh, voor, uh, voor, voor. Ja, voor deze. Voor deze Buma Awards. kreeg ik door dat ik genomineerd was. En. Uh, dus ik was ontzettend blij. Ja, natuurlijk. En het ook nog winnen, dan. Ja, ja. dat dan, dan, dan is helemaal uh, natuurlijk. En met wat? Met, waar heb je mee gewonnen? Met een. Met een. Je oeuvre? Of met gewoon. een... Nee, met net... gewoon het feit. Er het, het, het, het zijn door het. Door het, door het uh,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 het nou, liedje wat ik heb meegenomen is eigenlijk mijn laatste uitgekomen, single. Het eigenlijk wel een liedje dat voor mij nu en uh, al zo'n drie maanden geleden is het uitgekomen, heel veel heeft gedaan. Want ook in, uh, kom op verschillende plekken in Nederland. Ik was in, kom in Groningen en in Berg op Zoom, waar, waar ik gewoon merk dat ja, mensen meezingen. Oh, leuk. Dus dat doet het, ja, doet het ontzettend goed. En, uh, dat heet. Het heet Zinnie jou. Ja? Zin jou. ja, ja. ja. I Ah, er was iets moois ontstaan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 Maar hoe is nou zijn echte stem? Ja, ja, Want hij ja, ja. heeft natuurlijk een heel beroemd lied gemaakt. Hij is hier meteen in de top gekomen. Absoluut de top van ja. Nederland, maar ook daarbuiten. En dat is uh, droom, Droomvrouw. En hij zit ondertussen te hoesten en te kuggen. Uh, Ik wil nu even... is voor jou en niet Droomvrouw? Ik wil, voor jou. Ja, voor, voor, jou. voor jou. Ik wil even je stem live horen. Ja, echt wel. Oh, maar twee zinnen, hem. Oké, okay, nou ja.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 Nou, dat gebeurt zelden. Dat dat, uh, ja, dat, dat voorkomt. Ik was nog, nog af en toe wel een beetje boos aangekeken, hoor. Als ik, als ik de ja. straat inloop. Maar goed. Ja. <laughs> het was ongelofelijk, dat feestje in de open Ja, het was wel super gaaf. Uh... Een grote tent? Ja, nee, we hadden eigenlijk gewoon een idee gemaakt. En uh, we gingen gewoon kijken: is het, is het uh, te realiseren? Uh -huh. En uh, ja, met de gemeente gepraat. En uh, nou, die, eigenlijk iedereen, alle partijen stonden er wel voor open. En uh, voor het wisten, uh, eigenlijk. Uh, dus had het in werking gezet. Is het toch leuk, is gezet. toch leuk zo spontaan iets, uh, iets ja. regelen? Ja, ik, ik, ja ik, ik, ik vond het ontzettend leuk. Omdat het de plek is ook waar ik toen ook begonnen ben. En uh, ik heb mijn, die cd-presentatie daarvoor heb ik in Bloemendaal gedaan. Dat is ook ontzettend gaaf. Op het strand bij Beach Club vroeger. Ook 600 man aanwezig. En een mooi weer. Het zat allemaal mee. En, uh, en ook dit weer uh, was, was ook weer echt één groot feest. Wat nou, is dus het volgende? Uh, het volgende, Ja. Nou, ik, ik, je hebt ik, nou de Halterstraat gehad. De zon, ja, het wordt nou vroeger op, op, gehad. op naar de op. <laughs> Ja. Nou, Ahoy hey, ben je ook al geweest? Ja, Hooi heb ik ook al mogen staan. Ja, ja niet, uh, niet helemaal alleen hoor, maar uh, wel op het podium mogen staan. Ja. Met de toppers of niet? Nee, dat was een, uh, het was een, dat was een soort, uh, ja, soort artiesttafel met, uh, ja, noem maar op, uh, Marjan Weber en al, al, allerlei grote namen.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 ja, een aantal maanden nog verder. Gewoon op, ook op allerlei plekken. Wat ik al zei, Groningen, Berg op Zoom, kastieken. Mag ik vragen of het goed verdient? <laughs> ja, mag ik vragen, vragen, maar dat geeft hij nooit antwoord. <laughs> geeft hij er een antwoord Nee. Nou ja, nou, ik kan het altijd proberen. Nou, nee, je je het verkeerde mag, gekozen. Ik ben vrij open, hoor, met, wat, wat <laughs> dat betreft. Heb nou, je, nou, je ik, een auto met chauffeur? <coughs> Want als jij eh, ja, naar ja. Groningen moet, dan is het levensgevaarlijk als jij bekhaft s'nachts weer terug moet. <laughs> ja, rijdt. klopt.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 Uh, waar kunnen ze mij zien? Ja, nou, ik, ik sta ja. redelijk dicht. Ik moet, ik moet, uh, vanmiddag moet ik... Uh, naar, uh, naar de voetbalclub. Dat is in Badhoofdorp, Pancratius. Een vrij uh, grote voetbalclub. Weer een uh, belangrijke wedstrijd van het, het eerste elftal. Dus ik treed uh, ja, aansluitend daaraan op. Um, maandag ben ik in, uh, in Amsterdam. In een, uh, in een café. Bastille heet dat. Café de Bastille. Ja. En... Volgend weekend durf ik eigenlijk nog niet zeggen, maar de mensen die geïnteresseerd zijn kunnen alles volgen op mijn social media. Facebook. wat is dat? Want je hebt een website. Website is gewoon heel makkelijk, www.yvesberense.nl Ja, eventjes goed gespeld. Ja, je krijgt een hoor, als je hem... Yves, ja, mensen hebben nog wel eens last met mijn naam. Ja, Yves. Ja, het is eigenlijk gewoon Yves van Yves Saint Laurent. En dan Berense. Berense, dus zonder N aan het eind. Ja. NL. Ja. En als je diezelfde naam intikt op Facebook... dan krijg je mijn pagina, et, et, et cetera. Dan kunnen ze je volgen. Alles zien. En alles <lacht> van je hele historie kunnen ze bekijken. Ja, helemaal. Geweldig. Top. Leuk, hè? Top dat ja. ik erbij mocht zijn, jongens. Ja, ik, ik, ik, ben, ik ben toch wel verrast, stil, hoor. Ja. Je bent nog stil, hè? Ja. Ja. Als ik die stem hoor, dan denk <lacht> ik van... Nou, jouw staan. <lacht> ja. <lacht> dat is lang geleden. <lacht> um, <lacht> ik, ik ben buitengewoon blij. Ik ga je volgen. Oké, okay dan. Um, we gaan nog veel en, van je horen. En ik ben trots dat je hier het. bij ons bent geweest. Nee, ik ben blij dat je erbij bent. En dat was Zandvoorter, hè? Hier, hij zit naast me. Zandvoorter. Kijk, kijk. Zandvoortse jongen. <laughs> nou, hij gaat, hij gaat de hitlijsten bestormen. En, uh, en over tien jaar, dan zeggen we, weet je nog wel... G, hij zat bij ons. Over tien jaar, ja? <laughs> over vijf jaar. Over vijf jaar. Nou, ja. in die tussentijd kunnen we je ook nog vragen, hoor. Precies. Hè? Toch? Ja, absoluut. Ja, kom graag langs, jongens. Dank hey, uh, uh, <laughs> uh, je wel. Bedankt, en erg veel succes. Dank je wel, jongens. Succes. We gaan uh, luisteren naar het volgende nummertje. Ik kijk naar Auken. Hij heeft iets klaarstaan. Uh,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 Goed zo. En daarna kunnen we... we kunnen natuurlijk ook nog steeds naar de... Badhuisplein en de nog, Ja, die zandsculpturen, want zij zijn ze mooie. Ja, prachtig. Ik zou toch wel eens willen weten hoeveel foto's daarvan gemaakt worden. Heel. Want je ziet iedereen daar... maar foto's maken. Um, uh, uh, ver, verder is het voor... Uh, de duinen natuurlijk... de mooiste tijd op dit moment. Want er zijn excursies. Zandgoed goes wild. Uh, dat gaat over de bronstijd. En je hoort ja. de dieren...